4 uur. NPO Radio 1 Het Mark Visser. Dit uur in Nieuws en Co. President Trump zegt een reis af om de situatie in Syrië op de voet te kunnen blijven volgen. En protest tegen de verkoop van de inventaris van het Vredespaleis in Den Haag. Nu eerst het NOS-journaal Lotte Lewin. De Rabobank heeft grote moeite met het reorganiseren van de klantenservice. Volgens het Financiële Dagblad schiet het niet op met het inperken van het aantal banen... zijn de kosten al 45 miljoen euro hoger dan beraamd... en loopt de tevredenheid van klanten en medewerkers terug. De reorganisatie van de klantenservice begon twee jaar geleden. Toen had de afdeling nog 3700 medewerkers. Over twee jaar moeten dat er 2100 zijn. Volgens de krant heeft de klantenservice van Rabobank op dit moment 700 medewerkers meer dan de planning was. De Rabobank wil die aantallen niet bevestigen. Vakbond FNV dreigt met stakingen... als minister Kolmees van Sociale Zaken... zijn plannen met het ontslagrecht doorzet. Gisteren presenteerde de minister zijn plannen voor de arbeidsmarkt. Een van de plannen is het mogelijk maken van ontslag... als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. De FNV verzet zich daartegen. Dat heeft alles met deze agenda te maken. We moeten zorgen dat die arbeidsmarkt voor iedereen weer aantrekkelijk is... en dat mensen ook weer zekerheid aan hun baan kunnen ontlenen. Betekent dat acties vanuit de FNV? Nou, die zijn wat dat betreft ook zeker niet uitgesloten. Ook werkgeversorganisaties hebben kritiek op de plannen van minister Kolmees. De komende tijd kan iedereen commentaar leveren... voordat de wet naar de Raad van State en de Tweede Kamer gaat. Johan Remkes stopt op 1 januari 2019 als commissaris van de Koning in Noord-Holland. Zijn termijn liep nog tot 2022. De 66-jarige VVD'er zegt in een verklaring dat hij meer tijd wil voor zijn privéleven. Remkes is bezig met zijn tweede termijn. Daarvoor was hij onder meer minister van Binnenlandse Zaken nsgp SGP-Kamerlid Albert Dijkgraaf vertrekt ook na acht jaar uit de Tweede Kamer. Hij schrijft aan de Kamervoorzitter dat hij stopt... omdat er steeds meer spanning op zijn huwelijk staat... en de balans tussen werk en privé niet meer klopt. Het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling... in de kop van Noord-Holland komt onder verscherp toezicht te staan. Het lukt het meldpunt niet om de wachtlijsten weg te werken. Volgens de Inspectie voor Gezondheid en Jeugd... zijn 190 meldingen nog niet in behandeling genomen.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 En dat kan mogelijk komen doordat mensen met klachten... en mensen die zijn gewaarschuwd door hun partner voorrang krijgen. En dat zijn ook de mensen die wat vaker een SOA hebben. De afgelopen jaren was er in het algemeen nog een toename... van het percentage bezoekers met een seksueel overdraagbare aandoening. En dat kwam doordat er steeds meer mensen... met een verhoogd risico worden getest. Een Transavia-piloot die vorig jaar werd veroordeeld... voor betrokkenheid bij een dodelijke straatrace... vertrekt bij de luchtvaartmaatschappij. Een woordvoerder van Transavia zegt tegen de regionale omroep NH... dat beide partijen hebben afgesproken dat de piloot binnenkort uit dienst gaat. In 2016 reed de man in de bebouwde kom van Loosdrecht... een straatrace tegen zijn vader. Een automobiliste van 19 kwam om het leven... toen de vader botste met haar auto. De rechter bepaalde eerder dat Transavia de piloot... ondanks de veroordeling niet mocht ontslaan. Het weer dan nog, wisselend bewolkt, met de meeste zon in het noorden. In het Limburg valt wat regen, het is 16 tot 21 graden. Later vandaag en vannacht in het zuidoosten wat pittige buien... mogelijk met onweer. Morgenochtend ook nog buien, later droog en wat zon... bij 15 tot 18 graden. AMB Verkeersinformatie in Den Haag, Kees Kwaks. Kees, hoe is het op de weg? Niet beste, Mark. Het spits begint. en we zitten al 50 kilometer boven het schema rond 4 uur... en het heeft alweer ongelukkig geregend... Uh, wat hebben we? De A2 Amsterdam richting Den Bosch. Het staat vast tussen Vinkeveen en Oude Rijn. Daar is de weg net weer vrijgegeven, maar met de avondspits die nu begint... gaan we dat niet 1, 2, 3 uur meer oplossen. Hou rekening met ruim drie kwartier vertraging van de Vinkerveen. Op de A4 vanaf Den Haag naar Rotterdam, hetzelfde beeld als gisteren. Aan het begin van de spits een kapotte auto bij de Keteltunnel. Vanaf Rijswijk staat nu file 5 kilometer... Een ongeluk op de A6, Muiden richting Lelystad bij Hollandse Brug. Daar zijn nu drie rijstroken dicht. Fieden rijden vanaf Knappend Muiderberg. Hij heeft vanmiddag een vrachtwagen met pech gestaan op de A15... vanaf Rotterdam naar Gorkum. Hij is net weg, maar de file staat er nog wel. Drie kwartier vertraging tussen Alblasserdam en Hardingsveld-Griesendam. Waar je ook op vakantie bent deze zomer...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 De Bamigo houdt je droog en fris. Onder alle omstandigheden. Bestel je bamboe-onderkleding op bamigo.com. Vanavond in Brandpunt Plus. Jaarlijks wordt er voor 100 miljoen euro aan medicijnen vernietigd. Tegelijkertijd zijn er patiënten die hun medicijnen niet kunnen betalen. Huisarts en apothekers komen in actie tegen deze verspilling. In Brandpunt Plus vanavond om 9 uur bij Caro en CRV op NPO 2.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 Uh, wij schuiven steeds meer op naar, uh, naar de hogere straffen. Bij de gebruikers gaat het vooral omdat ze zich van bewust worden... wat het effect is van hun gebruik. Oeh, hoi, ho. kijk, even een wijf, zeg. tata. ta, -da, ta -da. Korpschef Erik Akerboom wijst drugsgebruikers erop... dat achter ieder lijntje en pilletje een wereld van keiharde criminaliteit schuilt. En in de beste verpleeghuizen is het geld in de eerste plaats... voor zorg voor de bewoners. Daarna komen de gebouwen en het managementpas. Het is niet zo dat alleen bij mijn moeder het beter zou kunnen. Meer tijd, meer liefde, meer aandacht voor onze ouderen in de verpleeghuizen. Het gaat gewoon niet goed genoeg. Dus de politiek moet ingrijpen. Vandaar dit manifest. En daar gaat het geld heen. Daar moet het geld heen gaan. Mark Visser. Nieuws en je hoort het later deze uitzending, het plan van minister De Jonge en de reacties uit de Kamer. We blijven in Den Haag, want over een half uurtje debatteert de Tweede Kamer over de uitslag van het referendum over de wet inlichtingen en veiligheidsdiensten. Het kabinet kwam vrijdag al met aanpassingen, dat weten we, en veel oppositiepartijen zijn nog steeds tegen. Hans Andringa in Den Haag, kan het toch een interessant debat worden? Dat uh, wordt het zeker, want uh, zijn die aanpassingen... die het kabinet zegt te willen doen voldoende? Doen die recht aan de tegenstemmers in het referendum... die immers in de meerderheid zijn? En verder wordt dit een debat van alle ballen op D66. De partij zit de laatste tijd in de hoek waar de klappen vallen... en heeft ook deze keer wel wat uit te leggen. Want eerst was D66 tegen de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Nu zijn ze voor. En ze waren altijd groot voorstander van referendum. En nu weer tegen. het is misschien wel dat de partij zich pas op het allerlaatste laatste moment heeft ingetekend voor dit debat. En de studentenraad van de Wageningen Universiteit wil eerste jaar studenten leren hoe ze beter feedback op docenten kunnen geven. Karin Alberts, waarom is dat eigenlijk nodig? Ja, eigenlijk twee belangrijke redenen. Studenten beseffen niet genoeg dat zij heel veel invloed hebben. Dat het zelfs uh, voor carrières van docenten belangrijk is hoe zij beoordeeld worden door hun studenten. En een heel aantal vult die evaluatie überhaupt niet in. Slechts een derde. Dat is een belangrijke reden. Maar de tweede is misschien van wat meer uh, op uh, waarde. Er zijn studenten die de vrije ruimte gebruiken om echt nou, behoorlijk grof commentaar soms te geven op docenten of iets te roepen over kleding of haar of, of dergelijke zaken die eigenlijk helemaal niet relevant zijn. Nou, en dat vinden ze eigenlijk niet gepast daar bij de studentenraad. En vandaar dat deze studenten een klein beetje extra opvoeding krijgen. De Amerikaanse president Trump heeft een geplande reis naar Zuid-Amerika afgezegd in verband met een mogelijke Amerikaanse vergeldingsactie tegen het regime van president Assad. Met de militaire actie willen de Amerikanen de Syrische machthebbers straffen voor de gifgasaanval in Douma afgelopen zaterdag. Consulent Daisy Moore. Trump zegt dus die reis af. Dat betekent ook dat er wat kan gaan gebeuren. Maken ze zich in Syrië zorgen? Nou ja, wat, wat wij horen, horen ze in Syrië natuurlijk ook. En eh, zij weten niet wanneer, waar precies en op welke schaal. Maar we lezen en horen nu wel over voorzorgsmaatregelen... die worden getroffen in Syrië op militaire, militaire basis in eh, regeringsgebied... en ook in grensgebieden eh, tussen Syrië en Irak... waar eh, troepen worden geëvacueerd. Dus ja, zij maken zich wel zorgen, denk ik. Nou, Siri, je hebt wel vandaag aangekondigd dat de OPCW eh, eigenlijk ja, welkom is in Doema om onderzoek te doen naar die gifgasaanval, als de vermeende gifgasaanval. Want zij zeggen dat is helemaal niet gebeurd. Hoe schat jij dat in eigenlijk? Gaat de OPCW dat ook doen daar naartoe? Nou ja, Doema blijft natuurlijk. ...geen makkelijke plek uh, om zomaar te komen. Dus uh, dat de OPCW daar nu mag komen is één ding. Maar of ze daar naartoe gaan is iets anders. Het is eigenlijk niet de verwachting dat uh, experts daar heel binnenkort zelf uh, heen zullen gaan. In het verleden hebben ze ook al moeilijkheden gehad uh, op die missies. Ze zullen misschien monsters testen en getuigen spreken... Zoals ze uh, vorig jaar in april hebben gedaan na de aanval uh, op Ganshaegun. Waarbij ook zo'n doden vielen en sarin gas volgens hun uh, was aangetroffen. Nou, je zegt moeilijkheden, wat bedoel je daar precies mee? Om daar te komen, logistiek is het huh? niet makkelijk om in Douma uh, te komen. Uh, het ligt dicht bij de hoofdstad, maar het is natuurlijk een gebied wat volledig uh, is afgezet en waar je niet zomaar even naartoe rijdt. Eh, want het is ook levensgevaarlijk nog steeds natuurlijk. Dat gold ook voor jou. Jij bent eh, wel twee weken geleden in Syrië geweest. Kon niet naar Douma, want toen was het daar helemaal eh, nog gevaarlijk. Omdat de aanval nog gaande was. Um, wel naar Damascus. Hoe, hoe is het daar dan? Nou ja, Damascus ligt dus heel dicht bij Douma. Uh, je hoort van alles, je hoort bombardementen. En ook vanuit Douma en Ruta uh, kwamen er eigenlijk... Dagelijks uh, meerdere mortieren de binnenstad in. Dus uh, ja, echt druk bevolkte wijken van de binnenstad. waar mortieren uit, uit die wijken uh, dagelijks binnenvallen. En dat is natuurlijk iets waar het regime heel graag en heel snel uh, vanaf wil zijn. Correspondent Daisy Moore. Bewoners van de Wageningse wijk Noordwest zijn boos op de provincie Gelderland. Omdat het 200 jaar oude Dassenbos dreigt gekapt te worden. Het bos moet waarschijnlijk wijken voor een weg... die moet leiden tot een betere verbinding van het Wageningse universiteitscampus. De nieuwe koopbus is in Wageningen. Staat daar aan de rand van dat Dassenbos, Seedamagé? Hoe ziet het er eigenlijk uit? Ja, ik sta inderdaad aan het begin van dat Dassenbosje. Ik kijk er nu op uit... Prachtig mooi bos, We staan hier aan het fietspad, heel veel fietsers komen er voorbij en ik hoop dat jullie nog de geluiden van de vogels op de achtergrond mee kunnen krijgen. En iets verderop, ik kan het niet zien, maar daar zit de campus en we staan eigenlijk op de plek waar die weg moet komen. Ingeborg Leefting, je woont hier in de buurt, ja. niet zo'n voorstander van de komst van die weg. Ja. Laten we het eerst even hebben over dat Dassenbos. Ja. Wat is dat voor een bos? Dat is een, een gevarieerd bos waar veel uh, dieren in zitten. En wat uh, voor ons uh, een stuk natuur heel dicht bij huis is. Ja, is het ook uh, de reden geweest dat je hier ooit bent gaan wonen? Nou, ik ben bewust buiten de stad gaan wonen. Dus uh, zeg maar in een, een, een aanliggedeelte van, uh, van het centrum van Wageningen. Waar je heel dicht bij de natuur stij, uh, zit. We zitten hier midden tussen de weilanden. Dus dat is een, een belangrijk stuk om hier te gaan wonen. Ja. Doortje, Udo staat hier ook bij ons. Um, Doortje, je bent ook van de Vogelwerkgroep. Ja. Ik wil het zo meteen hebben over die vogels. Maar allereerst, want jij komt hier heel vaak. Ja. Ja, kan je omschrijven, ja, wat voor een route je dan uh, doorloopt? Ik ga hier altijd de dijkgraaf af naar het noorden. Daarna rechts af de plas af. Ik kijk naar alle vogels en ik luister naar alle vogels... die in het dasbos voorkomen. En de zeldzame vogels die op de campus zitten. Ja. Um, in het Dassenbos is niet alleen gewoon zomaar een bos, maar het is een uh, cultuurmonument, omdat het al op eeuwenoude kaarten staat. Op die uh, proefvelden op de campus, daar zit de hotspot voor patrijzen van heel Nederland. Als je daar een weg aanlegt, dan zullen die patrijzen als verkeerslachtoffer vallen, omdat ze uh, lopend en laagvliegend de weg overgegaan. Yes. Dus daar maakt u zich zorgen om? Ja, en dan welke zo... andere vogels? Uh, er zitten ongeveer tien rode lijstsoorten, gele kwikken, uh, kievieten, steenauwdoornvalk, grote lijster, groene specht in dasbos, buisdendnes in dasbos, grote lijster in dasbos. Uh, Heel erg nee. veel, dus. veel dus. Allemaal ja. in en dit, allemaal dit bos. allemaal hebben ze. Veel territoria daar. Dus het gaat echt om tientallen uh, territoria van veel soorten. Het is helder. U maakt zich zorgen om de toekomst van die vogels... als hier zo meteen een weg doorheen komt. Maar goed, Ingeborg dan even uh, de argumentatie vanuit de andere kant. Uh, campus, de universiteit, is natuurlijk ook heel erg belangrijk... en dat moet ook bereikbaar blijven. Ja, daar ben ik het ook best wel mee eens. Campus moet op zich ruimte krijgen om te ontwikkelen. Alleen de vraag is of je dat moet doen met nieuw asfalt... of dat je dat ook kunt doen met innovatieve ideeën... waarbij je die verkeersstromen wel kunt leiden. Ja. Wanneer wisten jullie eigenlijk van de komst af? Of mogelijke komst van die weg? Nou, in principe is dat... Uh, vorig jaar is pas definitieve besluit gevallen dat die gaat komen. Of in ieder geval dat het zoekgebied gedefinieerd is waar die gaat komen. Um, in principe is de gemeente Wageningen al tien jaar bezig... om uh, de plannen voor de weg te ontwikkelen. Ja, en jullie zijn met alternatieve ideeën gekomen... Komen. Die ja. voelen je daarin niet gehoord. We gaan daar zo meteen ook uh, over verder praten. Um, maar toch nog alvast één dan. Want wat zou volgens jou een, een alternatief kunnen zijn voor zo'n weg? Ik denk dat je een hoop alternatieven zou kunnen uh, oppakken. Dat is uh, betaald parkeren op de campus, waardoor de, de intensiteit minder wordt. Je kunt nadenken over ongelijkvloerse kruisingen. Je kunt nadenken over een andere toestroom van verkeer. Er zijn heel erg veel middelen die ingezet kunnen worden. En op dit moment uh, kiest men ervoor om asfalt neer te leggen... en niet die andere middelen uit uh, te ontwikkelen. Nou... Je hoort het, Mark. Uh, ze zijn hier niet echt blij met de, met de komst van zo'n weg... en hebben dus ideeën over alternatieven. We gaan er zo meteen over verder praten met ook de verantwoordelijken. Tot uh, zo meteen, Saïda. Ja. Ja. Wij naar de verkeersinformatie Kees Kwaks, je zei net al, het is al vroeg druk. Dat klopt. Uh, we hadden ook vroeger veel ongelukken. Een beetje een erfenis meegenomen uit de middag. Uh, wat nieuws is de problemen bij knoppend naar de berg. Daarom vielen uh, op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam en op de A6 van Muiden naar Lelystad. Het heeft te maken met een ongeluk bij de Hollandse Brug. Er zijn drie rijstroken dicht. Ook is er nog veel vertraging op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Er staat de file tussen Vinkenveen en Utrecht. Ruim drie kwartier vertraging. Na een ongeluk zijn alle rijstroken weer vrij. In de derde, echt lange file, kom je tegen op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... Oorzaak was die vrachtwagen met pech vanmiddag. Een ruim 8 kilometer file tussen Hendrikje de Wambacht en Snietrecht Oost. Heel veel sterkte daar in de filie, hoor je. Zo weer, Kees. Als onze overheid u zou vragen om uw DNA af te staan. Om u vervolgens gezondheidsadvies op maat te geven. Zou u dat doen? Dat is de vraag. Zou u dat doen? Nou, in Estland, daar gebeurt het al. Eerst beans en fatback. All I think about. 4 in the morning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 Fatback was dat. En de muzikant Onno Smit is een echte food lover. Met zijn kookkunsten lukte hij de muzikanten naar de studio... om samen met hem platen te maken. Dit was All I Think About. De oude stoelen en tapijten van het in 1913 geopende Vredespaleis... mogen niet worden verkocht. Dat vindt erfgoedvereniging Bond Heemschut. Ze hebben de huidige eigenaar van het Vredespaleis en het veilinghuis... verzocht om dit meubilair uit de designveiling terug te trekken. Karel Loef, directeur van de, erfvereniging, de erfgoedvereniging. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom vindt u het zo zonde? Waarom mag het niet gebeuren? Nou, er is hier sprake van een uniek monument, eigenlijk een topmonument voor Nederland... wat uh, ontworpen is als één geheel, waarbij het, uh, zowel de architectuur van het gebouw als het interieur... en daar horen ook de stoelen en de tapijten bij, eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat noemen we een interieurensemble en vandaar dat wij vinden dat dat niet verkocht mag worden. Maar dat wordt dus uh, toch anders gezien door de eigenaar, want de stoelen moeten verkocht worden. Ja, kennelijk. En dat verbaast ons ook hoogelijk. Want in uh, 2013 uh, heeft het gebouw bovendien een European Heritage Label gekregen van de Europese Commissie. En het is in 2014 wel gerenoveerd. Daarbij zijn ook nieuwe stoelen in uh, de rechtszaal uh, gezet. Maar volgens de Rijksdienst voor het Culturaal Erfgoed zijn er goede afspraken gemaakt. En zijn de Rijksmonumentale inventarisobjecten uh, die niet gebruikt zijn voor opgeslagen, geregistreerd en gedocumenteerd. Dus ja, wat dat betreft uh, zijn wij hoogelijk verbaasd en echt verbijsterd dat dit zomaar maar uh, dreigt te gaan gebeuren. Maar, maar die bijzondere status, dat geldt dan ook weer voor de inboedel, of is dat alleen voor het gebouw? Uh, in dit geval geldt die bijzondere status ook voor de in inboedel, met name hmm. omdat de Rijk daar uh, in 2014 dan wat over heeft gezegd. Het gebouw staat bovendien op een lijst van 42, uh, 72 bijzondere uh, interieurensembles ensembles Opgesteld ook door diezelfde Rijksdienst. En uh, de erfgoedwet maakt het ook mogelijk om die ensembles compleet te beschermen. Dus wat dat betreft uh, vinden wij dat uh, de minister eigenlijk hier uh, ook meer actie op zou moeten ondernemen. En uh, ja, we hebben daarom ook het Veilinghuis in deze en deze Carnegie Stichting de eigenaar uh, verzocht om, uh, om de stoelen uit de veiling terug te halen. Hm. Hoe reageren ze? Uh, ze hebben nog niet gereageerd. Ze hebben de brief uh, net verstuurd. Uh, ik weet wel dat er uh, van verschillende kanten ook actie wordt ondernomen. We zijn samen met uh, twee andere organisaties daar uh, druk mee bezig. De Kuipers Stichting en uh, met Europa Nostra, Europese Zusterorganisatie. En we hebben ook richting uh, Europa actie ondernomen. Met name omdat uh, dit gebouw het European Heritage Label heeft. En de architect, hoe kunt u omschrijven, hoe heeft hij rekening gehouden met de inboedel toen hij het Vredespaleis ontwierp? Nou, het interessante is dat het een uh, resultaat is van een prijsvraag. Uh, waarbij uiteindelijk een uh, Franse architect die prijsvraag uh, won. En uiteindelijk is een Nederlandse architect van Masteur uh, aan de slag gegaan met het ontwerp om het, uh, om het bij te, te, te, te werken. Zeg maar. uh, de stoelen zijn niet van diezelfde architect en het tapijt ook niet. Maar er is samengewerkt in die tijd met heel veel verschillende uh, kunstenaars. die allemaal op hun eigen vakgebied uh, deskundig waren. En vandaar dat het ook juist een bijzonder interieurensemble is... doordat al die verschillende kunstenaars samen hebben gewerkt... aan die roerende en onroerende objecten... en alles wat los en vast zit in dat gebouw. Karel Loef, directeur van de Erfgoedvereniging. Dank u wel. Laboratoria. Oplossingen voor een zieklis. Doorbraak. Estland loopt voorop als het gaat om gepersonaliseerde geneeskunde. Het land heeft een biobank met genetische informatie van zo'n 50.000 burgers. De regering wil daar nu het DNA van nog eens 100.000 esten aan toevoegen. En daarmee belandt ik 11% van de bevolking in de database. Daar krijg je als burger dan gezondheidsadvies op maat voor terug. Via een digitaal portaal. Ik praat over dit initiatief met Martina Cordero. Nel, hoogleraar genetica en volksgezondheid aan de VUMC. Goedemiddag, VUMC Goedemiddag. moet ik natuurlijk zeggen. Hoe lang zijn ze er hier al mee bezig geweest? Uh, al vanaf ongeveer 2000, dus best al een oud uh, initiatief. Die biobank is inderdaad een van de oudsten in Europa. En waar, waar zijn ze, ze gaan nu ineens, uh, zetten ze er vaart achter. Want ze hadden eerst 50.000, nu dus naar, naar 150.000 eigenlijk. Ja, je ziet een aantal landen inderdaad dit soort initiatieven nu nemen. Een heel groot aantal burgers in één keer vragen om mee te doen... om uh, aan de ene kant hun data in een biobank te stoppen... maar ook gegevens terug te geven. Bijvoorbeeld Engeland heeft ook zo'n 100.000 Genomes Project. Uh, ja, dat komt ook een beetje omdat er steeds meer nuttige dingen... uit dat DNA te halen zijn. Dus het wordt ook steeds belangrijker voor de volksgezondheid. Uh, de afgelopen vijftien jaar was het vooral voor research... voor het vinden van nieuwe varianten in het genoom... die de kans op allerlei ziekten uh, vergroten of verklaart... Dus voor de wetenschap. En steeds meer uh, ja, kan je daar ook dingen vinden die de moeite waard zijn voor burgers om zelf te weten. Ja, wat bijvoorbeeld? Als je een bepaald geneesmiddel krijgt of je dan eigenlijk een hogere dosis of een ander middel zou moeten hebben. Of als jij suikerziekte hebt of dat toevallig door één gen komt waarbij je misschien een wat andere behandeling nodig hebt dan andere mensen met suikerziekte. Of dat je kans op kanker hebt en dat je niet moet wachten tot je 55 bent en dan bevolkingsonderzoek krijgt aangeboden. Maar al op jongere leeftijd uh, ja, eerder controles nodig hebt. Dat soort dingen moet u aan denken. En wat is dan handig om, om wel aan burgers te vertellen en misschien sommige dingen achterwege te laten? Uh, vooral als een test een hoog voorspellende waarde heeft en er uh, dingen zijn, uh, interventies waardoor je kans omlaag kan gaan, dan is mm -hmm. het zeer de moeite waard om dat wel aan burgers te vertellen. Dus iemand die een grotere kans op erfelijke darmkanker heeft, maar daar wat aan kan doen door al veel jonger coloscopieën uh, te doen. Dus niet op dat bevolkingsonderzoek van 55 te wachten. Dat is de moeite waard. Of inderdaad uh, reacties op geneesmiddelen. Die zou je kunnen vastleggen in een uh, patiëntendossier, Zodat op het moment dat jij een geneesmiddel nodig heeft, dat je apotheek al kan. Zeggen van nou, doet u nou een beetje een lagere dosis of een andere pijnstiller als jij niet tegen codeïne kunt? Um als je kijkt naar de kritiek op grootschalige DNA testen, dan zijn er ook allerlei testen mogelijk, uh, mogelijk die je kans op een chronische ziekte een beetje verhogen of verlagen. En dan zegt men van pas je leefstijl aan, uh, val af of eet gezond. Mm -hmm. En dat type adviezen is meestal niet heel nuttig, omdat uh, ja, het niet bewezen helpt. Als je tegen iemand zegt val af, dan kijk je een jaar later en dan zijn ze meestal niet afgevallen, want ja, dat soort adviezen zijn ook heel lastig op te volgen. U liet net het woord patiëntendossier vallen. Dan moet ik je ook denken aan Nederland, dat elektronisch patiëntendossier. Daar was heel veel gedoe over, vooral ook over die privacy. Hoe is dat in ja. Estland eigenlijk gegaan? Je DNA laten analyseren, dat is nogal wat. Ging dat zonder slag of stoot? Ja, eigenlijk opmerkelijk uh, simpel, want uh, zij kwamen natuurlijk uit de situatie dat Estland onderdeel was van Rusland en moesten op een moment hun gezondheidszorg uh, zelf gaan inrichten. En toen is uh, vrij vlot is de stap gemaakt naar een uh, e-health system, waar dus de patiënt zelf toegang tot zijn portaal heeft en kan zien wat de dokters uh, van hem weten. En ze hadden uh, ja, aan de ene kant een achterstand, ze hadden nog geen gezondheidssysteem, maar die stap naar uh, de patiënt zelf uh, toegang geven tot zijn e-health record is uh, supersnel gegaan daar. En ja, blijkbaar is er ook een groot vertrouwen in de staat. Uh, je zou natuurlijk ook kunnen denken van als de staat mij dat vraagt, ik wantrouw de staat, dat wil ik juist niet. Ja, kennelijk was dat daar niet zo'n probleem. Ze hebben een national health system, dus de staat organiseert de gezondheidszorg. En blijkbaar vertrouwde zij de staat uh, juist wel goed. En inclusief die genetische data, want dat loopt ook al tamelijk lang en daar doen best veel mensen aan mee. En die worden ook al heel lang uh, grootschalig gebruikt in allerlei internationale uh, genetische studies. Huh. Ja, wat ook of verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld zouden ook geïnteresseerd in kunnen zijn. Dat was ook een van de redenen waarom hier mensen bezwaar maakten tegen dat uh, patiëntendossier. Ja, ja, inderdaad. Dus de vraag is een beetje als je je gegevens in zo'n uh, e-health toepassing stopt, gebruikt dan alleen de dokter dat of kan er ook misbruik van worden gemaakt? Ja. Um, op andere uh, terreinen wordt vaak gezegd van ook de scheiding tussen forensische toepassingen, dus zeg maar, en uh, medische toepassingen is heel belangrijk. Maar zeker ook de verzekeraar zou hier geen toegang toe moeten hebben. Uh, nou ja, tenzij op een zeker moment, uh, als iemand een enorm hoge levensverzekering wil vragen en toestemming geeft aan zijn levensverzekering om bepaalde gegevens te krijgen, ja, dan is dat misschien een uitzondering. Maar in het algemeen, uh, inderdaad, moet je de toegang tot die e-health-portalen uh, uh, voor de dokter die iemand behandelt en de patiënt zelf. Uh, uh, uh, houden. Hm. En niet voor anderen. Hè? In Nederland hebben we dus niet zo'n zo vergelijkbare database. U noemde net Engeland wel. Uh, andere landen die hiermee bezig zijn? Nou ja, dus biobanken hebben we ook wel in Nederland. Maar dan veel kleinschaliger en vooral voor research. We zijn in Nederland niet bezig met dat terugkoppelen naar de patiënt. Je hebt bijvoorbeeld in Groningen Lifelines. Dat is wel een grote biobank waarin ook gegevens van veel mensen zitten. En ze geven wel eens gegevens terug. Bijvoorbeeld bloeddruk of dat er eiwit in je urine zit. Maar dat zijn meer de klassieke risicofactoren. Mm -hmm. Dus het terugrapporteren van genetische informatie zijn we niet zo ver mee. Ik zou me toch kunnen voorstellen dat over vijf jaar zeg maar dat wel degelijk kan en de moeite waard is. Dus uh, zoiets als gevoeligheid voor geneesmiddelen. Daar weten we in Nederland heel veel van. In, in de research. En ook de apotheker kan je daar van alles over vertellen. Maar wij testen mensen daar niet uh, systematisch op. En ja, dat zou eigenlijk heel goed kunnen. Er zijn wat kleinschalige projecten waar het wel gebeurt. En als je ook, ook communiceert, dan zien mensen ook nog sneller de voordelen daarvan. Zeker, ja. ja. ja. ja. Dank u wel voor uw toelichting. Martina Cornel hoogleraar Genetica en Volksgezondheid aan het VUMC. Zometeen: Nederland moet niet naar de donorconferentie voor Congo. Vind Congo. We leggen zo uit hoe het zit. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur. Drugsgebruikers houden de criminaliteit in stand. De politie vindt dat een lijntje snuiven te normaal is geworden. NPO Radio 1. Het is al vijf. Lot wind met de hoofdpunten.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 Tegen een man die vorig jaar een valse bommelding deed... heeft het Openbaar Ministerie één jaar gevangenisstraf geëist... en een boete van 10.000 euro. Vanwege de melding werd bij Oldenzaal een trein ontruimd. De man uit Malta was met zijn vriendin op vakantie in Nederland... en toen ze ruzie kregen, nam de vrouw de trein naar Berlijn. Om haar tegen te houden, belde de man de NS... met de melding dat ze geradicaliseerd was. Vakbond FNV dreigt met stakingen als minister Kolmees van Sociale Zaken zijn plannen met het ontslagrecht doorzet. Kolmees wil de ontslagregels versoepelen en de ontslagvergoeding onder voorwaarden verhogen. Volgens de FNV hebben werknemers met een vaste baan recht op zekerheid. En het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog... wordt gebouwd door een Deense architect. Zijn ontwerp is verkozen uit 50 inzendingen. In het centrum komen exposities over de Waddenzee... en het zeehondencentrum Pieterburen komt erin. Kosten 29 miljoen euro... en over twee jaar moet de bouw klaar zijn. Lot. dankjewel Gerrit, Gerrit Hiemstra hier voor het weer. Eh, vanochtend heb ik nog in de zon gezeten, maar daarna kon het niet meer. Toen was hij echt weg. Nou, op veel plaatsen toch wel, hoor. Toch in eh, de verkeerde, verkeerde plekje gaan, te gaan, gaan zitten. Ja. <laughs> ja er kwam wat hoge bewolking opzetten en die is ook dikker geworden. En inmiddels uh, zijn er ook buien ontstaan in het zuidoosten van het land. En die buigheid zal vanavond nog verder toenemen. Vooral in het zuiden en in het oosten van het land trekken felle buien over met kans op hagel, onweer en ook windstoten. Plaats kan er veel regen vallen. Het noorden blijft vanavond uh, droog. Vannacht blijft het zuiden gevoelig voor regen of buien. In het noorden daar houden ze opklaringen. Minimumtemperatuur een graad of 8 in het noorden... tot een graad of 12 in het midden en zuiden van het land. Nou, morgen hebben we dan in de ochtend nog steeds wat regen in het zuiden. In de middag trekt dat vooral naar het noorden toe. Er zijn ook opklaringen. Maximumtemperatuur is iets lager dan vandaag. Zo'n 14 tot 18 graden wordt het. En op de wadden een graad of 10. De wind uh, die is, groot, die, die is behoorlijk verschillend. Op ja. de Wadden uit het oosten windkracht 6, terwijl in het zuiden slechts een zwakke wind staat uit het zuidoosten. Namorgen hebben we dan donderdag meest droog weer, 15 tot 20 graden. Vrijdag weekend kans op een bui en ook een beetje koeler. Maar in het weekend ziet het er droog en vrij warm uit... met temperaturen rond 20 graden. Dat klinkt niet verkeerd, Gerrit. Dank nou, Kees Waks, verkeerd is het wel op de weg al vroeg. Hè? Want het veel ongelukken zijn ja, Kees. En al veel files daardoor ook. Ja, we namen een erfenis mee uit de middag. En er kwamen aan het begin van de spits veel ongelukken bij. Het resultaat is 100 kilometer meer dan gemiddeld. We zitten nu al op 350. De problemen zijn de A1 bij Muiderberg en de A6... Een ongeluk gebeurt op de A6 bij de Hollandse Brug. Drie rijstroken zijn dicht. Nou, dat levert verkeer op de A1 en op de A6 de nodige hoofdbrekens op. Op de A1 Apeldoorn richting Duitsland. Een ongeluk bij Hengelo Noord. Vanaf Azenlof sta je in de file. Het kost je een kwartier extra. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 Rotterdam-Gorkum... in de file tussen Ridderkerk en Alplasserdam. Twee afgesloten rijstroken. Het ging al niet best op de A15 richting Gorkum... tussen Ridderkerk en Sliedrecht-Oost.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 Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering... Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 mkb-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl Uw inkoopsysteem koppelen met ons assortiment? Ga nu naar Conrad.nl Vastgoedfinanciering nodig? Kijk op Credion.nl voor de adviseur in de regio. Zondag. De absolute kraker in de Eredivisie. Pakt PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal? En die zitten we in! Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! Nou! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV-Ajax. Fox Eredivisie. Erbij voor de toppen. ING introduceert groener gras. Met de Woonjaal Ideaalwijzer ontdek je hoe je in je ideale huis kunt wonen. Want misschien wil je wel dichter bij je werk wonen.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 Het is vijf minuten over, half vijf. Congo wil dat Nederland niet naar de VN-donorconferentie voor het Afrikaanse land gaat. Op de conferentie wordt vrijdag besproken over vrijmaken van geld voor de miljoenen inwoners van Congo... die op de vlucht zijn vanwege conflicten en voedseltekorten. En Nederland is co-voorzitter van de bijeenkomst in Genève. Afrika-correspondent Koert Lindijer, waarom is Congo er zo op gebrand dat Nederland die VN-donorconferentie boycott? Nou, Congo boycott zelf uh, de conferentie. En Nederland is vicevoorzitter van die conferentie. En doorgaans ook een goede gever op dit soort uh, conferenties. Dus wanneer Nederland wegblijft. kan dat bijdragen aan een mislukking. En dat wil Congo kennelijk: dat deze conferentie mislukt. Het probleem hier is, denk ik, dat Congo vindt dat het land door zo'n conferentie. negatieve publiciteit krijgt. en het aanzien krijgt van een land vol misère. Terwijl de regering eigenlijk het land nu juist wil presenteren, wil verkopen... als een geweldig land voor investeerders en niet voor hulpverleners. En weet je of Nederland gevoelig is voor deze congolese druk? Op een vraag van NRC schrijft het Nederlandse ministerie... van Buitenlandse Zaken vanochtend dat humanitaire hulp nooit een politieke speelbal mag worden. Daarom gaat de conferentie hoe dan ook door. Al dus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Kortom, Nederland geeft niet toe aan de Congolese druk... En riskeert daarmee de mogelijke gevolgen. Ja, wat zou dat kunnen zijn? Wat heeft Congo voor drukmiddelen? Nou ja, je kan je voorstellen dat het diplomatieke gevolgen heeft. door bijvoorbeeld de Nederlandse missie in Kinshasa, de hoofdstad van Congo, beperkingen op te leggen. Maar dat is, is zuivere speculatie hoor. En zover zal het ook wel niet komen. Overigens kregen Zweden en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook brieven van de Congolese regering met hetzelfde dreigement, dat het gevolgen zal hebben als zij naar de conferentie gaan want en geval, zij de spelen de ook een belangrijke Arabische rol? De Arabische Emiraten, die komen toch. Wat, maar die, want tweede, waarom precies die twee? Naar nou, de uh, Verenigde Arabische Emiraten omdat die ook vicevoorzitter zijn en Zweden net als Nederland doorgaans een goede donor is, veel geld geeft op dit soort conferenties. Die vluchtelingen, 4,5 miljoen zijn het. Er. Wat, wat is daar aan de hand in Congo? Kun je dat nog eens uitleggen? Congo verkeert al twee jaar in een politieke en grondwettelijke crisis. De hoofdreden daarvan is dat de Congolese president Joseph Kabila... eind 2016 eh, weigerde om op te stappen, hoewel zijn mandaat toen was verlopen. Nou, sindsdien zie je overal lokale conflicten uitbreken in dat gigantisch grote land. Eh, conflicten waaraan de regering niets kan of niets wil doen omdat het simpelweg te druk bezig is met aan de macht blijven... en geen tijd heeft uh, voor regeren. Nou, die lokale conflicten die leiden tot miljoenen ontheemden. Een humanitaire ramp van buitengewone omvang... Uh, noemen de uh, Verenigde Naties de situatie in Congo. Dat is zwaar overdreven, zegt de regering van Congo... die het heeft over 230.000 Ontheemden en uh, de VN hebben het over 4,5 miljoen ontheemden. Een groot verschil dus. En wordt er internationale druk uitgeoefend op Kabila? Oh ja, gigantische druk van buiten Afrika tenminste. Er zijn sancties tegen medewerkers van president Kabila ingesteld door Europa en Amerika. Maar in Afrika zelf laten landen eigenlijk Kabila min of meer zijn gang gaan. Want leiders als Jouiri Mousseveni van Oeganda, Polkagame van Rwanda, die hebben zelf er natuurlijk ook een handje naar om eeuwig te willen blijven regeren. Maar. Er is hier, denk ik, nog iets meer aan de hand. Afrika is steeds minder gevoelig voor kritiek uit het Westen. Er is een groeiende trend onder Afrikaanse leiders... om zich niet meer te laten betuttelen door het, door het Westen. Kijk bijvoorbeeld naar de Afrikaanse kritiek op het internationale strafhof... het ICC in Den Haag. Het gaat Afrika economisch voor de wind... Het rukt zich los van die betutteling van het Westen... voortkomend uit het kolonialisme en omarmt het Oosten. En China dus in het bijzonder. En China kritiseert Afrikaanse leiders niet. Afrika-correspondent Koert Linder, dank je wel. Het is tien over half vijf tijd voor Tech and Gadget. Dat spreek ik zoals altijd op dinsdag met onze NOS-social-redacteur Jonna Terveer. Jonna, dit weekend is in Amsterdam de Uitvaartbeurs. En daar staat een, hoe zal ik het zeggen, lugubere gadget toch wel, als je het hoort. W wat is het? Nou, op de Uitvaartbeurs kan je heel veel informatie vinden over de dood en afscheid nemen. En een van die dingen die je daar kan ervaren... is hoe het is om je leven te beëindigen in de sarco. En dat is een apparaat van de Australische Philip uh, Nitschke. Mm -hmm. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Misschien ken je hem. Hij is wereldwijd een van de bekendste voorvechters van een zelfgekozen dood. Dat is dat verhaal wat we eind vorig jaar hoorden. Hè? In Nieuwsuur zat dat ook toen? Ja, klopt. Dat is, wat, wat, wat, dat is die kist. Een sarcofaag is het dus, te zijn. Dat kennen we nog van de Egyptenaren. Maar mm -hmm. hoe, hoe werkt dat dan? Nou, het is een, een high-tech kist die je 3D zou kunnen printen. Daar kan je in gaan liggen en dan laat die kist langzaam stikstof los. En daardoor ben je binnen een paar minuten raak je het bewustzijn kwijt. En dan kan je dus, een, dat is het idee erachter, pijnloze doodsterven dat gebeurt natuurlijk niet echt op de beurs. Nee. Het is nog een prototype van die kist die er staat. Maar dat is dus het idee erachter. En waarom heeft hij die kist bedacht? Wat is de bedoeling? Euthanasie? Moet het daarvoor gebruikt ja. worden in zijn ogen? Nou, hij zegt inderdaad... sommige mensen die om euthanasie vragen... zijn nog in perfecte gezondheid. Maar vinden gewoon dat het mooi geweest is. En ook deze mensen hebben het recht om te sterven. Nou, daarom heeft hij dus die kist bedacht. Zodat dat wat in zijn ogen humaner kan. En mag dit volgens de wet, is dan natuurlijk al de eerste vraag. Kan het überhaupt? Nee, nou ja, kijk, volgens de wet, de huidige euthanasiewet... is zo dat er sprake moet zijn van ondraaglijk lijden. En daar is wel politiek discussie over. Hè. Ze zijn, uh, het vorige kabinet was heel hard bezig met de voltooid levenwet. Ja. Nou, en dan zie je dus ook dat er andere initiatieven ontstaan... Uh, zoals van deze man, uh, om te laten zien dat, je, dat het ook anders kan. En hoe dan? Ja, dat is dus die discussie. Bezoekers van die uitvaartbeurs, die kunnen dus in die kist gaan liggen. En dan dus niet met een stikstof, maar wel via virtual reality. Wat, wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, klopt. Nou, ze liggen niet in die kist. Er staat naast die kist, oh, okay. dat prototype, staat een lichtstoel. Daar kunnen ze in gaan liggen, zetten ze die VR-bril op... Ja. en daar zien ze dan op hoe het zou zijn als je in die kist zou stappen... en als je daar zou gaan liggen. Dus hoe dat dan voelt. Dus je kan, je kan het eigenlijk ja, ervaren, Goed. hoe Luguber het ook is. Ja, ja. Want er zijn ook best kanttekeningen te maken bij zo'n kist natuurlijk. Ja, zeker. Ik heb ook even gebeld bij de stichting, met de Stichting Zelfmoordpreventie. Ja, ja. En zij zijn voor een goed leven en ook voor een goed einde binnen de wet. Maar zeggen ze, ja, deze kist kan natuurlijk ook gebruikt worden... als een makkelijk middel om een einde aan je leven uh, te maken... om, om, om ja, zelfmoord te plegen. En hun ervaring is dat als je de toegang tot die middelen beperkt... dat dan ook het aantal zelfmoorden afneemt. Dus zij zeggen, ja... Moet zo'n kist er wel komen? Moet je hier wel op deze manier mee omgaan? Daar hebben zij wel echt grote vraagtekens bij. Ja, die kist is, die is niet legaal nu, op dit moment. Nee, die kist... Uh, uh, nou ja, kijk, de kist is wel legaal. En vloeibare stikstof die er dus in moet worden gebracht... die is ook legaal. Maar heb je het over wat die kist kan doen, hè, als zelfmoordkist... Um, dat is niet legaal. Het Openbaar Ministerie zegt... als de leverancier weet dat die stikstof door iemand wordt aangeschaft... om zijn of haar leven te beëindigen... dan loopt die persoon het risico om vervolgd te worden... voor hulp bij zelfdoding. Dat is toch eigenlijk hetzelfde wat we met dat zelfmoordpoeder hebben gehoord ook, hè? toe ja. die discussie die komt hier ook weer terug. klopt. Uh, en voor de duidelijkheid de Sarco die kist die bestaat dus nog niet, maar het gaat dus om een prototype te zien bij de uitvaartbeurs dit weekend in Amsterdam en zal toch nog wel veel stof doen opwaaien denk ik. wij hebben het er al over gehad, Jonna. dank ja. je wel. I'm a chosen I don't need no cover kisses for company. I don't want no washed up dishes, soft soap for me. I don't need no Cinderella. Zaterdag 14 juni komt hij naar Nederland. Staat hij op Bospop in Weert. Paul Carrick was dat met I Need You. Verkeersinformatie bij de AWB. Kees Kwaks, waar staat het stil, Of waar niet? S Moet S ik het dat staat zeggen stil zelf? op de A15, Mark. Uh, hij is zelfs even dicht. Vanaf gooi hem naar Nijmegen na een ongeluk. Tussen uh, Wade-Ooyen en echt Echtel staat de 9 kilometer. Het ziet eruit nou uit dat redelijk snel weer minimaal één rijstrook open kan. Maar voorlopig is er ruim drie kwartier vertraging. Een uur vertraging op de A15, Europort Rotterdam, na een ongeluk met een vrachtwagen. Dat is wat vlak bij de Noordtunnel gebeurt, vanaf IJsselmonde staat het stil, ruim 8 kilometer. En op de A28 vanaf Utrecht naar Zwolle nog ruim drie kwartier vertraging tussen afrit Den Dolder en Amersfoort. En in ongeluk in het zuiden op de A67 richting Venlo. Drie kwartier vertraging. Nu tussen knopen de Hocht en Gelderop. Nieuws en Go. De Nieuws-en-co-bus staat in Wageningen aan de rand van het Dassenbos. Want buurtbewoners zijn boos op de provincie Gelderland. Omdat dit jaar 200 oude bos gekapt dreigt te worden. Moet waarschijnlijk wijken voor een weg. Die moet leiden tot een betere verbinding van de Wageningse universiteitscampus. Zie je dat maar, is dat eigenlijk ook een landelijke trend? Dat, dat groen moet verdwijnen voor wegenbouw? Nou Mark, notabene de Wageningen Universiteit heeft uh, onderzoek gedaan naar uh, ontbossing in Nederland. En wat blijkt, de oppervlakte bos in Nederland is sinds 2013 jaarlijks met 1350 hectare afgenomen. En slechts een deel daarvan wordt dan gecompenseerd door de jaarlijkse aanplant van, uh, van nieuw bos, elders. Um, een volle bus, Mark. Je ziet wel dat het hier leeft in de buurt. Heel veel betrokken buurtbewoners zitten hier bij mij. Ze kunnen helaas niet allemaal uh, aan het woord komen. Maar we hebben er een paar uitgenodigd. Waaronder Peter Spitteler, voorzitter van Wageningen Goed Op Weg. Ja, Peter, je bent uh, zo tegen de komst van die uh, campusroute... dat jullie dachten, we gaan ons verenigen. Ja, wat hebben jullie er zo, uh, Waar Wat is jullie bezwaar? Ons bezwaar is dat die weg helemaal niet nodig is... om de, het zogenaamde probleem op te lossen. Mm -hmm. Uh, en dat is eigenlijk de kern van de boodschap. Uh, er zijn heel veel alternatieven in beeld gebracht door heel veel bewoners en maatschappelijke organisaties. En dat lost het kleine beetje probleem dat er mogelijk in 2030 ontstaat, lost aan alle kanten op. Dus jullie zeggen, er had beter gekeken moeten worden naar de alternatieven. Want dit ja. is niet de beste oplossing. Ja, dat is helder. er wordt naar onze mening niet serieus naar uh, mensen geluisterd. De alternatieven die in beeld gebracht zijn... Ja, die de... zijn zeer uitgebreid uitgewerkt en daar wordt niet aan gewaakt. En toch wordt er gekozen voor asfalt, zeg jij. Wil ik even naar de overkant. Uh, Rob Jongman, ook buurtbewoner en landschapsecoloog... hoorde eerder in de uitzending al de verhalen van, uh, van Doortje en Ingeborg. Die vertelden waarom ze het zo fijn vonden om hier te wonen. En met name dat bos, hè, wat daar ook allemaal leeft. Al die verschillende vogels. Waarom is het bos zo belangrijk voor u? Nou, het is een, uh, voor mij is het uh, een bos wat, uh, waar je dat de, de natuur eigenlijk ook in, de, in, de, in onze wijk brengt. Je ziet de vogels die komen vanuit, en de egels en de eekhoorns komen vanuit dat bos. Het uh, zijn eigenlijk een bron voor de natuur in onze wijk. Eigenlijk maar, het is natuurlijk heel belangrijk, wat mij betreft, het is ook een heel oud bos. Dus het, staat, het staat op de kaarten van 1760... Het is ook Staat cultureel het erfgoed. Het is een stuk cultureel erfgoed. Het uh, is ook het bos waar, waar waaruit de, de Wagingse Beek langsloopt en waar de wagen, het water naar de grachten van Wageningen ging. En het is dus eigenlijk hoort het niet dat een duurzame universiteit het toelaat dat op zijn grondgebied dit soort natuurgebieden worden vernietigd. Ik heb 30 jaar voor deze universiteit gewerkt en. En nu het onbegrijpelijk. Ja. In het buitenland. En dan krijg ik dit voor mijn deur. Ja, heeft u het met hem besproken? We hebben nu helaas niemand met van de universiteit van de Universiteit Wageningen. Ik probeerde het wel, maar ik krijg. Uh, je komt niet verder dan de woordvoerder... en niet bij het, tot het bestuur. En wat zegt die woordvoerder? Die zegt, ja, ja, dat moet nu eenmaal. Dat doen wij voor Wageningen. Wij doen het niet voor onszelf, wij doen het voor Wageningen. Nou, dat vind ik een beetje overdreven. Ja, want even dan nog, wat, wat zou de impact zijn? De Marijke Kuipers, ook buurtbewoner. Wat, wat zou de impact zijn als die weg er zou komen, denk jij? Nou, die weg... Die... Um, is een, een uh, ja, blokkade voor heel veel mensen hier in de wijk... die uh, daar veel fietsen, recreëren enzovoorts. Die weg zorgt in de zomer ook voor verkoeling. Uh, ik vind de, de weg... weg of, sorry, het bos. Ja, het bos ik kan het zeggen. Sorry. Ben je toch overgelopen bos... naar de andere kant? <laughs> naar de het tegenstander. Het zorgt voor verkoeling in de zomer... Um, het is uh, eigenlijk ook heel raar om in deze tijd... waarin we zo met klimaat bezig zijn, om een bos te gaan kappen... Uh, wat uh, CO2 kan vastleggen. En wat ook uh, ja, met het asfalt weer extra warmteuitstraling geeft. We hebben veel argumenten gehoord tegen die weg. Tijd om het voor te leggen aan Anja Prins. Welkom ook bij ons in de bus. Fractielid van de VVD, de provinciale staat hier in Gelderland. Ja, mevrouw Prins, wat vindt u ervan? Zullen we even stuk voor stuk langs die bezwaren lopen? Allereerst, er is niet voldoende aandacht besteed aan de alternatieven. Ja, klopt dat in uw ogen? Nou, kijk, laat ik beginnen met uh, het feit: uh, we hoorden net het begin van dit programma: vielenmelding, dus vielenmelding zo. Ja, uh, veel files op dit moment? Veel files op dit moment en dat is eigenlijk de dagelijkse gang van, uh, van zaken. De afgelopen drie maanden is 25% meer files. Dus het betekent gewoon dat uh, Nederland uh, behoorlijk uh, ja, toe is aan verbreding van een aantal wegen. En daar hebben ze hier ook last van. En, en daar zegt, hebben ze hier ook last van dus in de zin nodig. van... Uh, er zijn hier berekeningen uh, gemaakt over het gebied van bereikbaarheid. We hebben uh, onlangs uh, de busbanen berekeningen die hier niet aangepakt. Kloppen. En... Peter, je zegt die berekeningen kloppen niet. Nee, de berekeningen die zijn uh, in 2012 zijn die vastgelegd door een uh, bepaald bureau. En wat wij zien in de praktijk, en we zijn nu in 2018, dat zelfs de toegangsweg van Wageningen minder verkeer heeft... dan datgene wat er in het rapport staat van RHDAV. Nou, mevrouw Prins, mag daar even brengen? Ja, de prognose die is gebaseerd op uiteindelijk de toekomst van 2030. Wij vinden het belangrijk dat deze regio goed bereikbaar is. En de bereikbaarheid betekent niet alleen met de auto... maar ook bereikbaar met de fiets en met de bus... We hebben als provincie op een gegeven moment ook in overleg met de universiteit besloten tot een busbaan aan te leggen. Er is hier ook een fietspad wat nu in aanleg is voor Ede-Wageningen. Dus u zegt eigenlijk en... er wordt ook gekeken naar andere mogelijkheden van vervoer. Ja, Die misschien er... wat milieuvriendelijker zijn. Nou ja, in ieder geval, voor zover mij bekend, rijdt een bus ook op asfalt. Dus in die zin is er ook, ook een weg voor nodig. Hè? Maar als we het hebben over de autoweg, dan, ja, dan hebben we het over een toekomstige groei. Op basis van de, de berekeningen die hebben plaatsgevonden. Maar nu zegt, ja. is er door de gemeenteraad al een besluit genomen met allerlei varianten die vanaf 2014 zijn voorgelegd. En op basis van dit budget is er uitgekomen dat een aantal varianten hier specifiek nu onderzocht worden. Nee, maar ja, dus is zeg... Maar, maar op ik wil even ingaan op het tweede argument nog ja. ten aanzien nog van... Nog even groen. kort. Ja. Ja. Want uh, er is nu besloten dat er een inpassingsplan moet komen. Dat is een heel breed zoekgebied, is daarin meegenomen. Dat is niet waar. Heel smal Zij ervaren het volgens mij in de bus anders. Ja, ja nou de provincie had een kleiner gebied in gedachten. Maar de gemeenteraad heeft verzocht om dat te verbreden. Dus er komt nu een wat breder zoekgebied. En in dat Meer brede, groen? En de, nee, maar met het zoekgebied wordt ook meegenomen de milieueffectrapportage. Ja, en in maar de milieueffectrapportage wordt het eerst ingegaan op het milieu... en de effecten die het heeft aan aanzien van groen. Nou, Mag Rob Jongman Mag ik even de landschaps-ecoloog even, even kort op reageren? Op, dan zoek op, nou even eerste cijfers. Wij baseren ons niet op berekeningen... Uh, prognoses, wij baseren ons wat betreft de cijfers, op de cijfers, de telcijfers van de provincie zelf. Maar ik wil even en die niet geven in... aan ja. dat we achterdragen. Ja. Het zoekgebied dat is. Uh, uh, door, dat ligt aan, de, uh, aan deze kant van de, de van, ligt op de campus, maar is eigenlijk de breedte van het bos, van het Dassenbos, plus nog een stukje meer. En in dat stukje meer gaat de Wageningen UR binnenkort een nieuw onderwijsgebouw bouwen. Dus die toevoeging die u hebt gedaan aan dat zoekgebied... is eigenlijk niks. En dat betekent Want het wordt alsnog gebouwd, zeg je Dat Het gaat gebouwd ja. worden. Dat betekent dat er vanaf het punt... één punt op de campus... Naar, de, naar het uiteinde van het punt... er eigenlijk maar één tracé mogelijk is. En dat heet ook in de nota... Uh, die daarvoor gemaakt is... heet dat ook het alternatief. Mm -hmm. En wij willen graag... Dat er ruimte is voor meerdere alternatieven. is die die ruimte een alternatief er? Wacht even. uit 2012? Is die ruimte er nog, mevrouw Prins, is er nog ruimte voor een alternatief plan? Of zegt u, nee, dit komt er sowieso? Uh, er ligt nu voor het inpassingsplan. Het is nog nee. een besluit van het college. Het ligt nog niet voor aan de Staten. dat maakt het misschien wat ingewikkeld. Hmm. Maar het is vergelijkbaar met het college hier en, en de gemeenteraad. De gemeenteraad oh. heeft aangegeven dat er een aanvulling moet komen in het zoekgebied. Dat loopt nu en dan wordt het voorgelegd aan de, aan de Staten uiteindelijk. En dan moet er nog besluit genomen worden. Er zit nog een hele fase aan vooraf. Waar ook alle inspraak ja, mogelijk is. Maar is het niet een idee om inderdaad met die bewoners in gesprek te gaan voor een nieuw plan? Want als ik hier zo merk, ja, alle mensen hier zijn er zo op tegen. Is het niet een idee om hen te betrekken bij een eventueel alternatief plan? En als u het heeft over een alternatief plan... er zijn natuurlijk altijd allerlei alternatieve plannen al geweest. Dit traject ja, loopt al ruimte? vanaf 2014. Want de buurt ziet het hier niet zitten en het ligt in hun achtertuin. Ja, maar het is overal waar je natuurlijk een inpassingsplan gaat maken... dat daar gekeken moet worden hoe kun je het het beste inpassen in de omgeving. Ja. Maar er zit nog een, een stuk aan vooraf. Er zijn allerlei onderzoeken geweest... waardoor allerlei andere varianten ik zijn afgevallen. Afge... Ja, maar... We moeten echt gaan afronden. Ja, maar... maar als ik u ze hoor, ja, maar het einde nadert. We okay, moeten, ja. moeten maar goed, het de varianten lok... zijn allemaal al besproken... en afgevallen die weg om komt allerlei er. redenen. Dus nou, ik wil niet zeggen het weg er ja, komt... maar in ieder geval het onderzoek, onderzoek redenen, loopt en dat klopt Wij gaan verder praten, maar uh, we moeten helaas... al wel afscheid nemen van de luisteraars. Dank jullie wel allemaal voor dit gesprek. En ik hoop dat jullie er samen uit gaan komen. Dank jullie wel. Saïda, jij ook weer bedankt. Saïda Magé, horen we morgen weer. Meteen na vijven, cocaïne, ecstasy of wiet. Drugsgebruik is volgens de politie te normaal geworden. En gebruikers houden zo criminaliteit in stand. NTO Radio 1. Vrijdagavond van half acht tot half negen. Mandjaren. Hiske versprillen over haar restaurantrecensies. Jonathan Carpathios proeft asperges. En Hilary Akers over de klassieke taart Luister naar Manja. Vrijdagavond van half acht tot half negen. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De hamer? Ja. De spijker zo? Ja. En die houten platen? Ja.